Daarnaast zullen vandaag demonstraties worden gehouden... om te protesteren tegen het late optreden van de politie. De autoriteiten zouden te weinig doen... om de veiligheid op straat en in het stadion te garanderen. Voor de kust van Papua-Nieuw-Guinea... is een veerboot met zo'n 350 opvarenden gezonken. Volgens de laatste berichten zijn 200 mensen uit het water gered. Gevreesd wordt dat meer dan 100 mensen zijn verdronken. De veerboot was onderweg van een kleiner eiland... naar het hoofdeiland van Papua-Nieuw-Guinea. Over de oorzaak van het ongeluk is nog weinig bekend. Het schip zou geen problemen hebben gemeld. De kustwacht van Australië kreeg een melding van noodvuurwerk... toen het schip al bijna was vergaan. Direct werden schepen en helikopters naar de ramplek gestuurd. Voedings- en wasmiddelenconcern Unilever... heeft het afgelopen jaar 4,6 miljard euro winst gemaakt. Dat is 1 procent meer dan in 2010. De omzet steeg met 5 procent naar ruim 46 miljard euro. Vooral de huishoudelijke artikelen en producten... voor persoonlijke verzorging werden goed verkocht. De voedingsmiddelentak van Unilever had het iets moeilijker... doordat de prijzen voor grondstoffen zijn gestegen. Het concern verwacht dat de marktomstandigheden lastig blijven... maar dit jaar iets zullen verbeteren. Oliemaatschappij Shell heeft vorig jaar flink meer winst geboekt. De winst steeg met 54 naar ruim 23 miljard euro. Het heeft voor een deel te maken met de sterk gestegen olieprijzen...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 Vanwege de vrieskou vreest de politie voor zijn leven. Vanochtend gaat de zoektocht in Luttelgeest verder. Een Amerikaanse schatzoeker zegt dat hij het wrak heeft ontdekt... van een Brits vrachtschip met platina dat in de Tweede Wereldoorlog is gezonken. De lading is bijna 2,3 miljard euro waard, zei de schatzoeker tegen de BBC. De Amerikaan zegt dat hij in de Atlantische Oceaan het wrak heeft gevonden... van de Port Nicholson die in 1942 tot zinken werd gebracht door een Duitse onderzeeër. Er zou een lading platina aan boord zijn... als betaling van de Russen voor Amerikaanse oorlogsgoederen. De schatzoeker zegt dat hij al vier jaar met de Britten onderhandelt... over de eigendomsrechten, maar dat die nog steeds niet zijn geregeld. Hij is vastbesloten de schat naar boven te halen. Het weer zonnig, in het noorden wat bewolking en kans op een sneeuwbui. Temperatuur loopt uiteen van min 3 tot min 6 graden... maar door de oostenwind voelt het wel een stuk kouder aan.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 ANWB-verkeersinformatie. Met 125 kilometer viel is het een vrij normale ochtendspits. Alleen niet voor het verkeer op de A1-Duitse grens richting Apeldoorn. Daar staat tussen Oldenzaal en Knopend nog 9 kilometer na een ongeluk. Bij Knopend is de linkerijst ook afgesloten. En er is nog veel vertraging op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Daar staat tussen Knoopend Eemnes en Utrecht Noord 13 kilometer.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 Wie voor een maand een Klimspaardeposito opent, maakt kans op een dagje shoppen met jou. <coughs> Sorry. Maak je geen zorgen. Wij regelen alles, Jord. Kijk voor de voorwaarden op Frieslandbank.nl en open meteen ons Klimspaardeposito. Willen is kunnen, Jord. Het NOS Radio 1 -journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Hij zou de openingstentoonstelling verzorgen van het verbouwde stedelijk museum in Amsterdam, maar overleed. De Amerikaanse kunstenaar Mark Kelly, we zijn aan het bellen met het stedelijk in Amsterdam. Eerst naar het laatste nieuws over het geweld in Egypte. En in Egypte zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd na de voetbalrellen van gisteravond... waarbij 74 doden, vielen en honderden mensen gewond raakten. Geschrokken door de beelden van de rellen in het voetbalstadion van Al-Mazri... snelden veel mensen uit het Egyptische port Said naar ziekenhuizen om bloed te geven voor de gewonden. Zowel mensen die in het stadion zaten als mensen die thuis naar de wedstrijd aan het kijken waren... zijn naar de ziekenhuizen gekomen, zegt deze man. En dat was volgens hem hard nodig, omdat de ziekenhuizen zonder bloed dreigden te komen zitten. Correspondent Sander van Hoorn vertelt over hoe het gisteravond in het stadion in Portseid... zo uit de hand heeft kunnen lopen. De uh, die uh, bezoekende voetbalclub, de nummer één in de competitie, die heeft nogal een prominente F-site. De ultra's worden die genoemd. En uh, die hebben tijdens de wedstrijd de tegenpartij nogal uitlopen dagen. Nou ja, dat zou dus kunnen, hè? Na het sluitsignaal, die uh, supporters uh, het veld op. Maar ja, de politieke theorie die hoor je toch eigenlijk het meest want Ultras die heeft dus die hebben precies een jaar geleden tijdens de demonstraties op het Tahrirplein in Cairo. hebben ze voor op de barricades gestaan in het gevecht tegen de politie tegen de oude bewind van Mubarak en die theorie die zegt dus dat de aanhangers van Mubarak achter het geweld zitten. Sander de politie zou ook nauwelijks hebben ingegrepen. Wat weet jij daarvan? Ja, ja, je ziet je inderdaad op de beelden gewoon mooi in het gelid staan. de dus laten de demonstranten, de supporters, wel langs. Maar ja... Die vluchten inmiddels in pure paniek uh, voor elkaar van het veld af en ze hebben dus niet ingegrepen, niet uh, geprobeerd die partijen uit elkaar te houden. En dat doet dus de theorie dat er het een, een plannetje is dat het voorop uh, bedacht is en uh, dat de politie zich dus bewust afzijdig heeft gehouden. Nou, Al Jazeera heeft het er ook over dat er sowieso uh, veel van dit soort rellen plaatsvinden, niet op deze schaal dan weliswaar. Maar omdat er gewoonweg ja, te weinig gezag is op dit moment in Egypte, herken jij dat? kijk de politie die uh, was natuurlijk speerpunt. die uh, wordt gehaald in uh, Egypte en uh, die laat zich uh, sinds de revolutie eigenlijk nauwelijks meer zien. Houdt zich heel erg afzijdig. Ze zijn er wel hoor, op uh, be belangrijke plekken, maar ze uh, grijpen niet al te veel in. Ja, dat zou dus nu ook gebeurd zijn. En dat zegt uh, Al Jazeera, zeggen sommige uh, analisten, gebeurt op meer plaatsen in het land. En dus heb je de afgelopen tijd weer meer overvallen. Heb je aanvallen op toeristen in uh, Charmozijn gezien in de woestijn. En dat voedt dus de speculatie dat het leger. Dat allemaal doet om uiteindelijk te kunnen zeggen: jongens, wij roepen de noodtoestand weer af. Ja, weet je, je moet er meteen bij zeggen dat in de Arabische wereld het altijd bol staat van de complottheorieën. En daar waar ik die eerste theorie, dus dat het iets met politiek te maken heeft, nog wel geloofwaardig acht, gaat dit misschien een beetje ver. Hoe gaat Egypte daarmee om? Wat gaat er vandaag gebeuren? Gauw um, oh, ongeloof. Uh, de supporters die zijn teruggekomen in Cairo, de spelers inmiddels ook. En ja, die snoeiharde ultra's, die F-site. Uh, sommige mannen die vallen elkaar huilend in de armen. Nou, vandaag zal dat zich vertalen in woede, in demonstraties bijvoorbeeld van de ultra's richting het ministerie van Binnenlandse Zaken. Verantwoordelijk voor de politie. En dat is dus een duidelijk signaal. Nou ja, politiek, zei ik al, heeft het ook zijn vervolg. En dat zou je vandaag gaan zien in een zitting niet alleen van het kabinet, maar van het hele parlement. De uh, al Ahly, die uh, bezoekende voetbalclub, de nummer 1 in de competitie, die heeft nogal een prominente F-site. De Ultras worden die genoemd. En uh, die hebben tijdens de wedstrijd de tegenpartij nogal uitlopen dagen. Nou ja, dat zou dus kunnen. Hè? Na het signaal die uh, supporters, uh, het veld op. Maar ja, de politieke...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 12 minuten over 9. Parijs geldt al sinds jaren en dag... als een van de werelds belangrijkste toeristische bestemmingen. De Chinezen hebben dat nu ook ontdekt. Nog nooit eerder groeide een groep buitenlandse toeristen in Parijs... zo explosief als de Chinezen. En ze geven ook nog ontzettend veel geld uit in de Franse hoofdstad. Aan kleding, horloges en juwelen. Correspondent Frank Renaud zocht de Chinese toerist op. Op de Champs-Élysées staan echt tientallen Chinese toeristen... Bijna allemaal met een camera in hun hand, en de lens die wordt gericht op dat grote monument aan het eind van de Champs-Élysées, de Arc de Triomphe. Heel mooi. Hier, dus, het is het hebben je dit je gezien in Parijs? It's very nice actually. It's a very nice place. You got a lot to see: the Arc de Triomphe, uh, the Eiffel Tower, and... hebben de Arc de Triomphe gezien. De Eiffeltoren hebben we ook al gezien. Ja, yeah, of course. You got Champs-Élysées, a lot of eyes uh, here, I think. De Champs Élysées wijst hier aan, eerste verkeerde kant op, maar nu inderdaad die kant. Dat is de Champs Élysées. Very nice place. Ja, lekker. Hoe lang blijft u hier? Drie days. Drie dagen blijven bij elkaar. Bali, gaan we? Ja. Nou, meneer en mevrouw staan samen met een kaart van Parijs voor de Arc de Triomphe. Hoe lang bent u in Parijs op bezoek? days. Twee dagen blijven weer. hier. Gaat u ook naar de Eiffeltoren, begrijp ik? Eiffeltoren. Yes. Eiffel Tower. Semaver. Tour uh, Eiffel? Yeah, yeah, yeah. yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Uh, yes yes yes yes yes yes yes yes yeah. Museum, yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes Louvre, Louvre, yes yes yes uh, yes, yes. Nou, en dat hier zo ontzettend veel Chinezen staan op de Champs-Élysées... dat is geen toeval, want er is sprake van een enorme groei... van het aantal Chinese toeristen dat hier naar Parijs komt. Ik sprak er eerder over met Thomas Deschamps. En hij is degene bij het uh, ja, toerismebureau van Parijs... die alle, cijfers, alle bezoekcijfers bijhoudt. En ik vroeg hem of we het te maken hebben misschien met een ja, Chinese invasie van Parijs. Ja, oui, depuis 2-3 jaar hebben we in Parijs een forte croissance. Ja, we hebben al een paar jaar te maken met een enorme groei. Vorig jaar steeg het aantal Chinese toeristen met 20% en dat was de jaren ervoor ook al zo. In 2011 kwamen zo'n 500.000 Chinezen naar Parijs. We verwachten dat dat cijfer blijft groeien. De Chinezen geven van alle buitenlanders, samen met de Russen... het meeste geld uit aan shoppen, aan winkelen. Ze geven meer geld uit aan winkelen dan aan hun hotelovernachtingen. En dat doet niet één andere groep buitenlandse toeristen. Ze winkelen vooral in de grote warenhuizen in Parijs, Lafayette en Printemps. En daar geven ze per persoon zo'n 1000 tot 1500 ...wat zo'n zes keer zoveel is als een Franse klant doet. Bienvenue, vous êtes à la Tour Montparnasse. Bonne visite à vous. La sensorie automatique, vous avez juste à attendre et vous allez monter directement. We gaan met de lift naar de 56ste verdieping van de Tour Montparnasse. De hoogste wolkenkrabber van Parijs. Want Chinezen slaan de Eiffeltoren nu over omdat ze daar te lang in de rij moeten staan. Het duurt soms uren voor je naar binnen kunt om naar boven te gaan. En hier in de Tour Montparnasse staan helemaal geen rij. Kun je meteen doorlopen naar het.. Panorama terras met uitzicht over heel Parijs. Ja. Een hele groep toeristen boven op de Tour Montparnasse. Klopt het nou dat mensen vaker naar deze toren gaan dan naar de Eiffeltoren? Yes, of course. Because ja. here very very quickly and also the higher 210, 300, not a big difference. Ja. Yeah. Ja, we komen hier, want het is hier veel sneller. Je kunt meteen doorlopen naar boven en je zit hier op 210 meter hoogte. Zegt hij, nou ja, de Eiffeltoren is 300 meter. Dat is niet zo'n heel groot verschil. <laughs> nou, opnieuw een hele groep toeristen voor het raam om over Parijs uit te kijken. Meneer, waarom de tour Montparnasse? Uh, when I am in Shanghai, uh, I heard is uh, uh, Ik kom uit Shanghai en mijn vrienden daar zeiden dat het heel erg mooi is, het uitzicht hier. En als ik hier sta, kan ik alle Frans zien. En ze zeiden tegen me dat ik heel Frankrijk kon zien vanaf deze toren. Ja, het is heel hoog en tall. Ik voel me heel erg blij. En wat doen jullie allemaal in Parijs? Uh, far, Saigon. De the, the, monuments of musea. Ja, het museum. Uh, yes, the museum. Uh, de Louvre? Ja. Ja, ja, ja, ja. Tomorrow we will visit the roofroom. Oh, okay. yeah. Morgen gaan we naar het Louvre Museum, zegt ze. Okay. Veel plezier. Have fun. Uh, thank you very much. Bye bye. En zo dadelijk werven we even onze blik op Facebook. Het bedrijf, het sociale netwerk, gaat naar de beurs. We hopen daar uh, aardig wat geld binnen te krijgen. Zo'n 5 miljard dollar. Praat u daar zo over bij? Eerst eventjes uh, de verkeersinformatie. John aan. Met nog 30 files, goed 110 kilometer. Nog veel vertraging op de A1. Duitse grenslichting, Hengelo. Er staat tussen Oldenzaal en Hengelo nog 7 kilometer. Na een ongeluk. Het goede nieuws is. Wel dat inmiddels alle rijstroken weer open zijn. En automobilisten op de A76, Belgische richting Heerlen... hebben veel last van de laagstaande zon. En daardoor staat het tussen kerenzijde en nut 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Riep polder in Friesland, 6,5 centimeter ijs. Maino Remmers, dan kan het, hè? Zeker kan het, zegt Jan Oostenbrug Jan aan de Kooiweg... Kerk. Als we over de Rietlanden kijken, zien we leerwaarden liggen. Op de klompen. Ja, die klompen. En daar hou je warme voeten in, hè? Ik heb een vriend ook een oude, van een bekende winkel in Leeuwarden die verkoopt zijn, Maar die heeft daar nooit anders dan klompen gehad. En dan zit ik bij hem in Parijs en dan loopt de ook op klompen. Echt waar? Ja, ja maar de neest heb je ook bekijks. De polder is ondergezet. In november al... Het water stond hoog. Het was net herfst. De winter wou maar niet komen. Tot deze week. Vanmorgen bij de schaatsfabriek. Waar de koortsachte gedrukte heerste van een vuurwerkverkooppunt op 31 december. Ineens allemaal detailhandelaren die massaal schaatsen komen halen. En dan nu bij Leeuwarden in de polder waar we een opkomende zon hebben en waar Jan met een formulier in zijn handen staat. Ja, dit is de formulier van de ijsclub Oudkerk. De ijsklub Oudskerk, Oudkerk, die heeft zondagmiddag... Opgericht 16 januari 1865, 1865 dames en heren. 1865, dus die club die is met twee jaar is die 150 jaar oud. En ik ben de zevende voorzitter van die club in 150 jaar... Cultuurhistorisch erfgoed. En dit jaar ben ik 40 jaar voorzitter. Ik weet niet of dat, dat, dat, dat geweldig is, maar in ieder geval is het wel een heel lange tijd. Gaat u dit weekend ook schaatsen? We gaan dit weekend gaan wij, morgen beginnen we met de jeugd van school. Die gaan dus van het schoolschaatsen genieten en een wedstrijdje dan onderling. En zaterdag hebben wij een grote mannenrijderij. Mannenrijderij? Ja, een Weer zo'n mooi woord. Een rijderij voor mannen op natuurreis in Oudkerk. Daar dus krijg Krijgen zin in. Korte baan over 160 meter in Hoogdprijs? Oudkerk. Hoofdprijs? De hoofdprijs is 125 euro. Doet de mensen het daarvoor? Ja, daar doen ze het zeker voor, want het is een eer om in Oudkerk te mogen rijden op de mannenrijderij. Van mij mogen die schaatsers wegblijven hier. Prachtig natuurgebied, de ganzen vliegen over. In de verte Leeuwarden de zon komt op. En het ijs, zeven centimeter dik. Maar Rajonhoofden hoeven we nog lang niet te bellen, zegt Jan. Want er zijn nog veel te veel windwakken. Hmm. Doen we dat volgende week mij nou goed? Ja, is goed hoor. Oké, okay. <laughs> <laughs> werkt die toch niet. nog Ribbers in Friesland, ja, lachen we erom. Je hebt bijna een weekend. Tien hm. minuten voor half tien. Je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan nog eventjes terug naar uh, correspondent Robert Portier... voor de laatste stand van zaken over de gezonken vierboot... voor de kust van uh, Papua-Nieuw-Guinea. Op die boot zouden 350 passagiers hebben gezeten. gevreesd werd voor een, een groot aantal slachtoffers. Um, Robert, de laatste keer dat we hier spraken... vertelde je dat een kleine 200 mensen inmiddels zijn gered. Wat, we, wat is het laatste nieuws? Ja, het laatste nieuws is eigenlijk nog steeds... dat uh, de teller op 193 mensen staat die gered zijn... Uh, op dit moment uh, zakt de zon uh, onder de horizon in uh, Papua-Nieuw-Guinea. Dat betekent dat het een heel stuk lastiger gaat worden om uh, mensen te vinden. Op dit moment zijn er uh, vier schepen in het gebied aanwezig... plus een uh, vliegtuig van de Australische kustwacht. Die zullen uh, hun uh, pogingen voortzetten in de nacht. Uh, maar het neemt niet weg dat de mensen die nu nog vermist worden... Uh, ja, dat die het een stuk moeilijker gaan krijgen om gevonden te worden... En uh, er zijn er dus uh, bijna 200 gered. Dat betekent ook dat er nog 100 tot 150 mensen worden vermist. Ja, zijn er al passagierslijsten en zo, Robert? Er er al duidelijk hoeveel mensen er precies op zaten en wie? Nee, het is uh, een van de grote problemen. Uh, de politie die uh, uh, in het plaatsje uh, zit van uh, waar de, het schip is vertrokken... denkt dat het merendeel van de mensen aan boord van het schip... bestaat uit studenten en hun leraren. Uh, het is een uh, bekende duikplek die ook toeristen trekt uit de hele wereld... Uh, men denkt dat er geen buitenlanders aan boord zaten, maar zeker weet men het allemaal niet. Simpelweg omdat die lijsten niet werden bijgehouden en dus ook niet duidelijk is naar hoeveel mensen er moet worden gezocht. Is, is het eigenlijk een gevaarlijk stukje zee daar? Dat is uh, niet helemaal duidelijk. Uh, mij is in ieder geval niet bekend dat daar eerder ongelukken zijn gebeurd, anders dan in een oorlog. Uh, dus geen uh, in, uh, ongelukken uh, buiten uh, nou, conflicten om. Uh, het lijkt er dus ook om, uh, op dat dit een, nou ja, een uh, incident is dat op zichzelf staat. De vraag is natuurlijk uh, waar het door is gebeurd. Uh, of het ligt alleen maar aan het slechte weer. Er was namelijk harde wind, er waren hoge golven. Of dat het schip te zwaar beladen was en niet was uitgerust om 350 mensen te vervoeren. Ja. Nou, de premier van het land, Pieter O'Neill, heeft al aangekondigd dat hij hier natuurlijk een uitgebreid onderzoek naar gaat laten doen... om te achterhalen wat nou precies de oorzaak is geweest voor het zinken van dit schip. Ja, en over de kwaliteit van de veerboot zijn er, ja, zijn er verhalen uit het verleden misschien over? Nee, het schip is gebouwd in 1983. Het is uh, wat dat betreft een redelijk modern schip. Het is uh, ontworpen om zowel passagiers als lading te kunnen vervoeren. De vraag is natuurlijk of het ook is ontworpen om 350 mensen te vervoeren. Nou, daar zal een deel van het onderzoek zich, onderzoek zich uh, zeker op richten... Een ander deel zal natuurlijk gaan over of uh, de bemanning... en of de kapitein het schip wel op de juiste manier... Uh, door de zee hebben geprobeerd te loodsen. Een rapport portier over de gezonken veerboot... voor de kust van Papua-Nieuw-Guinea. Facebook nog eventjes gaat naar de beurs. Het sociale netwerk met zo'n 800 miljoen leden wereldwijd. En een geschatte waarde van... Uh, nou, die je moet brengen op de beurs. 5 miljard euro. Um, wil geld ophalen. Het is de grootste beursgang van een technologiebedrijf. Volgens Ruud Hendricks, mediaondernemer, is de timing voor deze beursgang goed.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 er al zoveel mensen opties hebben bij Facebook... dat sowieso uh, Mark Zuckerberg gedwongen zou zijn... om zijn cijfers te openbaren naar de buitenwereld toe... gewoon volgens de Amerikaanse regelgeving die er is. Dus uh, als je het dan toch moet doen, uh, dan ga je het maar beter goed doen. En dan maar op deze manier. Dus ik denk dat dat een uh, goede stap is. En is het ook een goede investering? Want de cijfers, de uh, winstcijfers, uh, zijn indrukwekkend. Ik geloof 65 procent erbij, vorig jaar. Maar is dat uh, omdat ze echt een goed bedrijf zijn? Echt iets te bieden hebben, of alleen vanwege de naamsbekendheid? Ja, ik denk dat je Facebook niet te vergelijken met bijvoorbeeld World Online in 2000... wat een grote zeepbel bleek te zijn. Ik denk dat Facebook heel serieus moet worden genomen... over tien jaar zeker nog bestaat. En kijk, wij hebben in Nederland de neiging om heel erg te kijken naar de winst... en dan naar de waardering van een bedrijf. Dat gebeurt in Amerika in mindere mate. Daar wordt ook gekeken naar het idee en naar het potentieel van een bedrijf. En als je ziet dat Facebook het afgelopen jaar 88% is gegroeid... en eigenlijk aan de vooravond staat van de grote sprong voorwaarts. Dan denk ik dat het heel verstandig is om dit te doen. Het bedrijf had in dollars het afgelopen jaar een omzet van bijna 4 miljard. Je kan het donder op zeggen dat dat dit jaar met een enorme sprong omhoog gaat. En daar komt bij dat de economie staat er natuurlijk niet al te best voor Dus vanaf hier, hier kan het alleen maar beter worden. En dat is een rit die men bij Facebook gaarne, schijnbaar gaarne meereist. Nou, ja, dat klinkt allemaal heel erg positief. Maar zou het toch niet kunnen dat Mark Zuckerberg en Kornuiten tegen de grenzen van hun eigen groei aanlopen? voorbeeld omdat het aantal internetgebruikers eindig is, uh, ja, er misschien wettelijke beperkingen komen rond privacy? Nou, ik denk dat we met het hele internet nog maar uh, het topje van de ijsberg hebben gezien. Uh, ik denk dat het internet nog lang niet volwassen is. We zitten nu op 845 miljoen uh, gebruikers, maar er zijn nog altijd heel veel mensen in de wereld die het internet uh, nog nauwelijks uh, gebruiken en zeker niet op, uh, op die manier. Dus ik denk dat, uh, dat, uh, dat dit uh, nog lang niet het einde van de groei is. Integendeel, ik denk dat het echt uh, het, het prille begin is van wat er mogelijk is. Ja, maar wat, waar, waar investeer je nou in? Wat, wat verkoopt Facebook? Nou, dat is natuurlijk het hele interessante en het slimme van wat Zuckerberg heeft gedaan. Het grootste deel van de inhoud van Facebook wordt niet door de paar duizend medewerkers van uh, Facebook oh. uh, geproduceerd, maar door, ik zeg maar eventjes, de gebruikers zelf. Ik weet niet uh, of jullie het gebruiken, maar mm -hmm. ik gebruik het een klein beetje. En, uh, en, en wij doen dat natuurlijk allemaal uh, om niet. En die content die wordt gecreëerd en daar wordt door Facebook vervolgens op een hele slimme manier geld mee verdiend. Maar de waardering van het bedrijf komt voor een groot deel voor uit het feit dat uh, adverterers uh, inzien dat aanbevelingen uh, van mensen die je vertrouwt uh, steeds belangrijker worden in de reclamewereld. Uh, waar je vroeger normaal een commercial uit kon zenden waarin je vertelde hoe goed je bedrijf uh, was, is het nu veel belangrijker dat jouw vrienden tegen je zeggen van hoor, je moet dat product kopen, mm. want dat gebruik ik ook. En daar is Facebook natuurlijk het ultieme medium voor. Ik hoor het al, u gaat aandelen kopen. Nee, dat ga ik zeker niet, want ik vind het veel leuker juist om uh, in bedrijven te investeren die helemaal aan het begin van hun uh, live cycle staan. Ik had heel graag in februari 2004, toen Zuckerberg begon, toen had ik er graag ingestapt. Maar helaas heeft hij toen niet gebeld. Heeft wel Google gekocht toen? Uh, nee, ook niet. Oh. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar overigens is Google wel een mooi bedrijf, want ook toen Google naar de beurs ging, waren er ook mensen die zeiden van ja, is dit geen zeepbel? en wat, uh. wat moeten we daarvan denken? Nou, Google is inmiddels een, een 180 miljard waard en is toch niet weg te denken uit ons bestaan. Rutger en positief over Facebook, maar ook zelf dus geen aandeel. Bijna half tien, nog even over het Amber Alert... dat de politie gisteravond heeft doen uitgaan... voor de tienjarige Michael van Dijk uit Luttelgeest, gemeente Noord-Oostpolder. Hij is spoorloos nadat hij de woning van zijn opa en oma had verlaten. Sven van der Burg van de politie Flevoland. Uh, de jongen heeft rond vier uur het huis van zijn grootouders verlaten, Luttelgeest. En daarna heeft niemand hem meer gezien... Uh, hij is rond de uh, 6 uur uh, gisteravond uh, uh, vermist of gegeven. En we hebben direct een zoekactie ingezet samen met de brandweer en met behulp van de bewoners van, van Luttelgeest. We uh, hebben vannacht doorgezocht uh, met uiteindelijke inzet van de ME die het hele dorp heeft uitgekant. Er zijn rond de 25 vrijwillige reddingshonden aangeleverd door uh, verenigingen uit het hele land ingezet in het buitengebied. De Luttelgeest ligt in het met een vrij omvangrijk buitengebied. Dat is ook doorgekampt tot ongeveer half vijf, kwart voor vijf. Toen is de zoekactie gestaakt. En zodra het licht wordt gaan we verder, want we hebben Michael helaas nog niet aangetroffen. Waar houdt u rekening mee, meneer Van den Burg? Alle opties staan open. Dat betekent dat Michael uh, het ijs opgegaan kan zijn. Uh, dat betekent dat hij uh, ergens anders is. Mm. Dus uh, we lopen alle sporen op dit moment uit. Zowel uh, tactisch, met de recherche, als, uh, als in het zelf. Is dat ook de reden waarom u zoekt samen met de brandweer? Dat hij door het ijs gezakt zou kunnen zijn? Dat zou, dat, dat zou kunnen, met die mogelijkheid houden we, houden we rekening. Uh, brandweer heeft ook uitgebreid gezocht met alle hulpmiddelen. Er is ook een hele ingezet, uh, alle materiaal is ingezet, maar helaas nog zonder resultaat. Wat kunt u nog meer vertellen over Michael? Uh, Michael is rond 4 uur uh, gistermiddag weggegaan. Het is een jongen met een uh, verstandelijke beperking. Mm. Uh, hij is uh, 1,30 uh, lang, uh, blauwe ogen, was gekleed in een spijkerbroek, rode jas. En we zijn met alle macht, uh, mannenmacht, uh, aan hem aan het zoeken. Ook met de behulp van, uh, van Luttelgeesters, Geesters. Die met zaklampen en alles wat maar licht gaf, uh, vannacht heeft meegeholpen. Maar ik moet wel reëel zijn. Het was vannacht min 11. En dat maakt de kans op overleving wel heel erg klein. En dat baart ons grote zorgen. Goed. Um, mochten mensen iets zien, waar kunnen ze zich melden? Ik zou zeggen, bel 112 als u dat ziet. Dat is altijd goed. Um, en we hopen dat, uh, dat we echt Michael snel vinden. Sven van de Burg van de politie Flevoland. En de zoektocht wordt dus voortgezet. U bent... U uh, heeft... Sven allemaal al even gehoord. We zijn aan het eind gekomen van. Met, heel eventjes was. Nou, dat geeft hij maar niet. We zijn aan het eind gekomen van het Radio 1 journaal We gaan gauw door naar Sven. Sven, vertel wat heb je hier? Lara. In de afgelopen maand waren er maar liefst drie grote stroomstoringen in de regio Rotterdam. Dat weten we. De VM, uh, VEMW, dat is de Belangenvereniging voor Zakelijke Energieverbruikers, is het aantal stroomstoringen nu spuugzat. En wil afspraken met energiemaatschappijen over een passende schadevergoeding bij zo'n stroomstoring. Verder bureau Jeugdzorg in Amsterdam wil dat verstandelijk gehandicapte ouders die niet goed voor hun kind kunnen zorgen zorgen verplicht worden gesteriliseerd of anticonceptie krijgen... om te voorkomen dat ze meer kinderen krijgen. Oh. En er zijn meer details bekend geworden over de beroemdste glimlach ter wereld. Die van... Mona Lisa. Mona Lisa. Ja, dat, dat en meer. Zometeen. Na het nieuws. Hier is Dorrit Megens. Radio 1. Het NOS Journaal. Oliemaatschappij Shell heeft vorig jaar een forse winst geboekt. De winst steeg met 54% naar ruim 23 miljard euro en dat heeft voor een deel te maken met de sterk gestegen olieprijzen. Omzet steeg van 287 miljard naar 367 miljard. Dat is 28% meer dan in 2010. Unilever heeft vorig jaar 4,6 miljard euro winst gemaakt. Ook een stijging daar van 1% ten opzichte van 2010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 En voor de kust van Papua-Nieuw-Guinea is een veerboot met zo'n 350 opvarenden gezonken. Volgens de laatste berichten zijn bijna 200 mensen gered. En gevreesd wordt dat meer dan 100 mensen zijn verdronken. Over de oorzaak van het ongeluk is nog weinig bekend. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Er staan nog 22 files, goed voor 73 kilometer. Nog een paar opvallende, onder meer op de A2 vanuit Maastricht richting Eindhoven. Daar staat tussen Nederweert en Aflid Buddel 4 kilometer na een ongeluk. Bij de Aflid Buddel zijn twee rijstoken dicht. Al het verkeer moet er over de vluchtstrook. En nog vrij druk op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat tussen Beverwijk en Knoopend Raastop 7 kilometer.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 Ben Kokkelman. Het bedrijfsleven wil passende schadevergoeding bij stroomstoringen. Moskou maakt zich op voor een grote demonstratie voor eerlijke verkiezingen. De overheid moet uh, sterilisatie van verstandelijk beperkte ouders verplichten. Zegt bureau Jeugdzorg Amsterdam. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 2,5 over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Rosmalen. Het lukt de Brabantse politie niet om het aantal woninginbraken terug te dringen. En daarvan geven ze de burger de schuld. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland. Ondernemers die bedrijfsschade oplopen wegens een stroomstoring... moeten voortaan financieel worden gecompenseerd door netbeheerders... stelt Hans Grunveld van de Belangenvereniging voor Zakelijke Energieverbruikers. Dat is de VMW. Afgelopen maand vonden er onder meer drie grote stroomstoringen plaats... in Rotterdam en één in Delft. Meneer Grunveld, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor een schadevergoeding wilt u dan? Nou, wij willen dat de netbeheerders bij, bij grote stroomstoringen ook compensatie geven voor de geleden schade die bedrijven ondervinden. Ja. Uh, bedrijven die ondervinden bij, uh, bij stroomstoringen schade als gevolg van productieverlies. Ja. Maar vaak ook door allerlei andere maatregelen. Ja. En een, uh, een korte uh, onderbreking kan al, kan al vaak leiden tot, uh, tot zeer forse schade, tot lange uitval bij een uh, productiebedrijf. Um, en het uh, kan niet zo zijn dat elke aansprakelijkheid uh, wordt uitgesloten zoals de netbeheerders dat nu doen. Twee vragen dan bij zo'n oproep. Namelijk één, wat is een grote stroomstoring? Wanneer is, wanneer is die groot? Nou, dat is, uh, dat is lastig te zeggen. Omdat zelfs een stroomstoring die uh, wordt veroorzaakt door een zogenaamde stroomdip. Dat betekent dus een hele korte, maar wel hele heftige uh, uh, stroomstoring. Ja. En dan moet u denken aan een aantal millisecondes. Um, maar dat kan al leiden tot grote schade bij bedrijven die uh, veel elektronische apparatuur hebben. De elektronische apparatuur is zeer gevoelig voor dit soort uh, stroomdips. Dus die en kan gaat uit... dus uitvallen. Ja. Precies, en moet opnieuw worden opgestart. En dat kost tijd en dus productieverlies. Ja, dat is, en, en los daarvan is er vaak ook schade van de, van de installaties. Want als die installaties regelmatig uitvallen, ja. dan, dan is ook de levensduur van die installaties bekort. Ja, met andere woorden, het gaat om stroomstoringen in zijn algemeen. Ja, wij vinden dat, uh, dat stroomstoringen, of dat nou gaat om, uh, om dips of uh, langdurige uh, uitval, uh, in, in beide gevallen zou er sprake moeten kunnen zijn van uh, vergoeding van schade die geleden wordt door allerlei gebruikers. Niet alleen uh, ondernemingen, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuizen. Ja, tweede vraag bij uw oproep is dan, hoe bereken je dat in hemelsnaam? Nou, dat zal van geval tot geval moeten worden bekeken. Het probleem is dat op dit moment netbeheerders, die monopolisten zijn... wij hebben als afnemers geen, keuze, geen vrije keuze in bij wie we worden aangesloten. Ja. Het is gedwongen, gedwongen winkelneering. Dat die netbeheerders op dit moment elke vorm van aansprakelijkheid uitsluiten. Ja. En dat is, dat is niet meer van deze tijd. Maar goed, hoe bereken je dat was mijn vraag. En dan zegt u dat is lastig. Hoe toon je het aan? Nou, zoals bij, bij elk geval van schade... is het aan degene die schade heeft geleden om aan te tonen... Ja. dat die schade heeft geleden. Maar is dat niet een discutabel punt dan? Nou, dat hoeft niet. Dat is in het gewone verkeer eh, wordt, wordt, wordt bijna dagelijks eh, eh, schade veroorzaakt en ook schade geclaimd. Ja. Eh, er zijn dus eh, bedrijven die dat, die dat heel goed kunnen, kunnen vaststellen. Ja. En uiteraard is het een kwestie van eh, onderhandelingen tussen de partijen om uiteindelijk een, een, een, een oplossing te vinden voor het probleem wat dan ontstaat. Hoe komt het eigenlijk dat we zo vaak dit jaar al te maken hebben gehad met grote stroomstoringen, met name in, de, in het Rijnmondgebied? Dat is moeilijk vast te stellen. We, we, we krijgen jaarlijks een een rapportage van de, van de netbedrijven over de, over de uitval over het afgelopen jaar. De rapportage over 2011 is nog niet verschenen, dus daar, daar, daar wachten we uh, nog op. Nee, maar dit zijn drie grote stroomstoringen die ook tamelijk uh, prominent in het nieuwsbeeld aanwezig waren. Ja, het lijkt ook uh, alsof er een sprake is van een trend, want als we kijken over de, de afgelopen twee jaar, dan zien we duidelijk een uh, forse stijging in het aantal stroomstoringen en ook ja. vooral de duur van die stroomstoringen. Ja. En waar komt dat dan door? Nou, dat kan verschillende oorzaken hebben, dat kan achterstallig onderhoud zijn, ja. Dat kan uh, een, een gebrek aan inspecties zijn. Uh, dat kan ook veroudering zijn. Uh, en het kunnen uiteraard ook menselijke fouten zijn, slordigheden en dergelijke. Ja. Uh, dat, dat, dat verschilt van stroomstoring tot stroomstoring. Ja. En wij vinden dan ook dat onafhankelijke instantie onderzoek moet plegen... om vast te stellen wat de oorzaak van de stroomstoring is... en wat dus ook uh, gedaan wordt om in ieder geval in de toekomst te voorkomen... dat dergelijke uh, stroomstoringen opnieuw plaatsvinden. Is die onafhankelijke organisatie dan? Nee, die is er op dit moment niet. Dus die moet in het leven worden geroepen? Ja, die moet in het leven worden geroepen, maar eerst moeten de netbeheerders ook erkennen dat zij op zich nemen om in het geval van stroomstoringen een dergelijk onderzoek te laten verrichten en de resultaten openbaar te laten worden. Ja, dat zullen ze natuurlijk niet van harte doen. Nou, wij hebben daarom de netbeheerders opgeroepen om samen met ons overleg te voeren om te komen tot evenwichtige afspraken ja. over de, de voorwaarden waaronder bedrijven en andere instellingen zijn aangesloten op hun netwerken ja. en wat er, welke aansprakelijkheid ieder jegens het ander heeft. Is dit geen taak voor de wetgever? Nee, de wetgever heeft bepaald dat de, de afspraken over de, de voorwaarden voor toegang tot de netten en het gebruik van de netten wordt vastgesteld in overleg tussen de gezamenlijke netbeheerders ja. en zogenaamde representatieve organisaties. Maar ik bedoel zo'n onafhankelijke instantie. Ik bedoel, je hebt de ombudsman voor burgerzaken die mislopen, je hebt de NMA, de mededingingsautoriteit, je hebt allerlei andere waakhonden, de AFM voor de financiële wereld. Het zou, er, het zou er inderdaad een van deze instanties kunnen zijn. Eh, het maakt niet zoveel uit welke instantie het is. Zolang partijen onderling overeenkomen dat het een onafhankelijke instantie is... Ja. die geen, belang, geen direct belang heeft bij de uitkomst van een dergelijk onderzoek. Toen enige tijd geleden in de Amerikaanse staat Californië... de ene naar de andere eh, energieleveraar het liet afweten... en de grote stroomstoringen waren, riep iedereen... dat ligt aan de privatisering. En dat hoorde je toen ook in Nederland. Ligt het hier ook aan de privatisering van al die nutsbedrijven? Nee, de, de nutsbedrijven, althans... De netwerkbedrijven zijn niet geprivatiseerd. Uh, het is wel zo dat dit kabinet uh, plannen heeft om uh, Tenet en uh, GTS, uh, gasunie, ja. deels te privatiseren. Ja. Uh, maar de netbedrijven waar nu de, de stroomstoringen plaats hebben gevonden, ja. uh, zoals bijvoorbeeld Stedin, Inexis, uh, Liander, ja. dat zijn, uh, dat zijn uh, publieke bedrijven. Maar andere worden de bespelers van die uh, netten die zijn geprivatiseerd, maar de infrastructuur ligt nog altijd in handen van de overheid. Ja, dat is correct. Ja. Je kunt natuurlijk uh, afvragen of je je tegen iedere bedrijfsrisico kunt verzekeren, in die zin. Ik bedoel, ja, ook een energiemaatschappij kan wel eens een steek laten vallen. Dat doen bedrijven ook. Ook in het productieproces gaat wel eens wat mis. Ja, nee, 100% betrouwbaarheid is, uh, is, is zeker uh, niet haalbaar. Nee. Is ook niet wenselijk. Uh, want dat zou betekenen dat we met zogenaamde goudgranden netten uh, moeten gaan doen. En dat ja. betekent een, een, een, een, een kostexplosie voor de gebruikers. Maar toch zegt u: iedere, iedere stroomstoring schadevergoeding. Ja, ik vind dat in ieder geval uh, per geval moet worden bekeken wat de oorzaak is. Ja. Uh, kijk, als het uh, extreme uh, weersomstandigheden zijn. Ja. die voorstrekt niet te voorzien zijn. dan is dat natuurlijk iets anders dan als we er sprake is van achterstallig onderhoud... Ja. Of een menselijke fout. Is het dan niet zo dat er schadegevoelingen worden ingediend bij sommige energiemaatschappijen en dat die daar ook wel willend uh, voor openstaan? Wij roepen onze leden op om uh, in elk geval bij elke stroomstoring als er sprake is van schade, ja. om het netbedrijf aan te stellen. Dus het komt in individuele gevallen voor, nu dat een energiemaatschappij uh, zegt, nou oké, okay, we hebben een fout gemaakt, we compenseren de schade, maar het zou algemeen moeten worden ingevoerd, vindt u? Nee, de, de, de regionale netwerkbedrijven, die uh, accepteren nog, nog steeds geen enkele vorm van aansprakelijkheid. Ja. Wij hebben inmiddels wel afspraak kunnen maken met Tennet ja. en met GTS ja. eh, over een beperkte vorm van aansprakelijkheid. Ja. En dat betekent dus ook dat er geen enkele reden is waarom we ook niet met de andere netbedrijven tot, tot overeenstemming zouden kunnen komen. Ja. En we roepen daarom ook die bedrijven op om nu snel met ons aan tafel te gaan zitten om te komen tot evenwichtige afspraken. Tot slot, laatste vraag, kort antwoord. Hoeveel schade is er geleden in die eerste twee maanden van dit jaar met die drie grote stroomstoringen in Rotterdam en die ene in Delft? Nou, we hebben geen overzicht over het totaal, maar als ik één voorbeeld mag noemen, een bedrijf dat in Rotterdam afgelopen week 2,5 uur zonder stroom kwam te staan. Die heeft een schade geleden van ongeveer 225.000 euro. Ja. En krijgt daarvan een compensatie, volgens de compensatieregel, van nog geen promiel van die schade, namelijk 195 euro. En dat moet afgelopen zijn, vindt u? Hans Kunveld, algemeen directeur van de VMW. Dat is de belangenbehartiger voor de zakelijke energieverbruiker. Ik dank u zeer. Dank u wel. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u net bijzonder interesseert. De KNVB heeft besloten alle amateurvoetbalwedstrijden dit weekend af te lasten. Gelasten. Waarom worden ook wedstrijden op kunstgas eigenlijk afgelast? Ja, Bolf van uh, kunstgasleverancier Tenkate. Ja, dat klopt. Je kan 365 dagen per jaar op kunstgas spelen. Het grote verschil is, natuurgas is in de zomer op zijn marst en kunstgas is het hele jaar beschikbaar. En je kan erop spelen, omdat ja, kunstgras bevriest niet. De bodem blijft uh, mooi flexibel. En uh, ja, als het sneeuwt, dan moet je natuurlijk wel even de sneeuw ruimen. Maar dat is nu niet het geval. Het is nu gewoon koud buiten. En het is logisch dat de KNVB zegt van ja, spelers en publiek... die gevoelstemperatuur is gewoon te koud... Maar je zou gewoon kunnen spelen als je, je heel warm aankleert. Ja. En als vader vind ik dat helemaal geen probleem. Om zaterdagochtend niet langs het voetbalveld te hoeven staan. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Beeld u ons dan naar goedemorgennederland.nl. Voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Rosmalen. Malen. Inbrekers Recherche en Roy Hirkens. Blijkbaar hebben de inbrekers het niet te koud gehad vandaag. Want er is bij u ingebroken. Wat is er precies gebeurd? Nou, mijn vriendin kwam thuis en die constateerde dat uh, heel het huis overhoop lag. En dat ze toen uh, via het achterraampje naar binnen waren gegaan. Want die stond open. Een de deur stond open. Ja, en de spullen waren weg. Televisie, laptop, beetje geiten dingen die uh, weg zijn. Ja, wat troffen jullie aan hier in huis? Ja, Alle laadjes stonden open. Alles lag uh, midden in de woonkamer. Uh, alle papieren lagen door elkaar heen. Uh, noem, ja, noem maar op. Het ja. was gewoon één chaos eigenlijk. En boven toch wel. En uh, bent u geschrokken? Nou, de ergste was eigenlijk dat... Uh, ja, en gelukkig niemand thuis was. En ja, dat gewoon één grote kutstooi was. Dat, uh, ja, dus, ja, Je we nog een beetje kunnen slapen vannacht? Ja, we hebben gewoon wel geslapen. En dan gewoon uh, wel alles weer op slot gedraaid. Sleutels in het slot. Wordt er veel ingebroken hier in de wijk? Dat uh, heb ik begrepen. Bij de buren, of niet bij de buren, maar bij de buren daarnaast hebben ze het geprobeerd. En dat is toen tegengehouden door de buurman. Die zag het. En ja, dat werd ook wel wat uh, hier regelmatig ingebroken in de buurt. Wat doet u zelf om het te voorkomen qua preventie? Uh, we gooien alles gewoon goed dicht als we weggaan. En uh, we sluiten alles netjes af. Nou, hoe zijn ze binnengekomen? Via de achternaam. Nou, dan gaan we daar even een kijkje nemen. loop ik eventjes door de keuken naar het halletje. Hans van de Technische Recherche kijkt eventjes uh, hoe het raam nu open gaat. Heeft de kou nu nog invloed op dit moment op het vinden van sporen? De kou heeft wel invloed natuurlijk. Het heeft niet zozeer te maken met de kwaliteit, maar meer eigenlijk met uh, of je ze aantreft, ja of nee. Als het heel erg koud is natuurlijk, dan zie je vaak dat er sneller gebruik wordt gemaakt van handschoenen. Dus wij proberen vaak uh, een vingersporen te vinden. Ja, en die ga je dus dan missen op het moment dat ze de handschoenen gaan dragen. Kunt u nu al zien uh, hoe ze te werk zijn gegaan? Ja, dat is vrij duidelijk, lijkt ja, me. Want? Ja, gewoon, in de sluitnaad zie je gewoon de sporen van een werktuig. Ja. Dus, uh, ze hebben het gewoon opengebroken, geforceerd. Ja, Met, komt, ja. Waarmee? mee? we dat al zien? Voordelijk is dat een, een breekijzer geweest. Je ziet namelijk van beide kanten zie je de, de vormsporen terugkomen. Het lukt de Brabantse politie niet om het aantal woninginbraken terug te dringen. En dat komt ook omdat de burger het laat liggen. Plaatsvervangend korpschef Ad Heil van de politie Brabant Noord heeft dat gezegd... in de toelichting op de resultaten van vorig jaar. Toen uh, hadden ze in Brabant een recordaantal inbraken. Terwijl jullie juist hadden ingezet op een daling, Dion Luijten van de politie Brabant Noord. Ja, dat klopt. Ik bedoel, dat, dat doen we altijd. Hè. We zetten altijd in op een, op een daling. Um, maar het is niet gelukt. En uh, jammer genoeg, niet alleen ons, maar eigenlijk landelijk gezien is het, uh, is het niet gelukt om de woning inbraken naar beneden te krijgen. Want wat is het oplossingspercentage? Ja, op dit moment uh, zit dat ongeveer rond de 10 procent. En uh, ja, daar, uh, dat, dat willen we natuurlijk flink omhoog krikken. Daar doen we alles aan. Um, maar ja, de burger moet ons daarbij helpen. Want bijna 1 op de 10 woninginbraken wordt dus een dader gevonden. Dat is nog niet heel veel. Nee, nou dat, dat lijkt misschien ook inderdaad zo. Hè. Uh, maar goed, uh, daar zitten allerlei factoren natuurlijk aan die daarin meespelen. En, en wat wij willen en waar wij naar streven is om dat, uh, dat uh, aantal ook flink omhoog te krikken. Ja, volgens jullie kan dat ook doordat burgers zelf mee moeten helpen. Wat moeten ze doen dan? Nou, wat we toch vaak zien in, in preventieve surveillance... is dat mensen het woninginbreken wel erg makkelijk maakt. Uh, je loopt s'avonds door een wijk heen en je ziet bij wijze van spreken... Per huis of iemand wel of niet thuis is. Uh, ramen uh, staan soms een stukje open. Gordijnen wagen het open en een lichtje aan, terwijl er niemand thuis is. Ja, dan maak je het iemand wel heel erg makkelijk om een doel te kiezen. Te dan kiezen. moeten jullie misschien de burgers beter informeren. Maar er zit toch een uh, bepaalde laksigheid uh, kennelijk in de mens zelf. Uh, dat is heel lastig om dat, uh, dat te zover te krijgen dat ze ook inderdaad uh, daar beter op gaan letten. Nu is er onlangs nog bij mijn ouders ingebroken, zo rond uh, half acht s'avonds. En toen zei de agent ook: Ja, dat is een veel voorkomend tijdstip dat er wordt ingebroken En dat geldt hier eigenlijk ook, want mevrouw kwam gisteren om half tien uh, thuis, dus daarvoor is ingebroken, zo s'avonds. En dat verbaast mij wel, omdat je zou verwachten dat inbraken vooral s'nachts plaatsvinden. Ja, s'nachts zijn ook de meeste mensen wel thuis en dat is natuurlijk ook weer een nadeel. Uh, in de avontuur uh, is het donker, zeker in de winterperiode is het dan donker. Dat betekent dat uh, mensen uh, niet thuis zijn vaak, maar dat het ook niet opvalt in de omgeving van een woning in een woonwijk als er wel activiteit is. Ah, de inbrekers maken daar natuurlijk gebruik van, misbruik van, en uh, die slaan hun slag. En nou, nog genoeg werk aan de winkel lijkt me zo. Bij 1 op de 10 inbraken wordt een dader uh, gevonden. Dat kan nog wel uh, wat omhoog lijkt me. Aan de slag, maar. Ja, dat doen we. Zij Roy hekend. Straks, Moskou maakt zich op voor een grote demonstratie voor eerlijke verkiezingen. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 1947. The Swinger. The incredible new low-priced Polaroid land camera. For black and white pictures in 10 seconds. Ja, een kant en klare foto binnen 10 seconden. Deze dag in 1947 gaf de bedenker van dit technische hoogstandje, Edwin Land, de eerste demonstratie op de Polaroid-camera. Dick Koopmans werkte 30 jaar voor Polaroid en schat dat hij tussen de 60 en 70 van die Polaroid-toestellen in zijn bezit heeft. Ik ben begonnen in 1979 en ik, uh, ik was uh, een van de laatste vier die bij Polaroid vertrokken is eigenlijk. Ik heb het, uh, ja, zowel de opbouw meegemaakt als uh, op het laatste wat betrokken bij het, uh, het ontmantelen van het, van het gebouw en van de machines. Dit is de Polaroid 1000, simplest camera in the wereld. En ze is about to prove it. Meaning what? Meaning all you do is press this button. Well, any fool can do that. Right. Well, off you go. Out pops the picture and minutes later always revealed in glorious color. Very flattering. <laughs> Polaroid 1000. Het is vooral dat je een foto maakt uh, en op dat moment wordt de foto uh, voor je ogen... Ontwikkeld. Uh, je ziet het beeld opkomen. Ja, en dat is een, een, een, een zekere, een, een heel aparte gebeurtenis, een heel aparte charme van het, uh, het fotograferen. Uh, je moet er toch van tevoren wel iets meer bij nadenken, omdat het, het is gewoon duurder is dan een digitale foto. foto digitale foto is je van op een knop drukken uh, en je maakt binnen, uh, binnen een minuut maak je ontzettend veel foto's. En die kun je later heel simpel deleten en wegwerpen enzovoort. Bij een, een, een Polaroid-foto is het toch meer um, nadenken over de situatie. Hoe is de belichting? Uh, wat zou, zou het uiteindelijke resultaat kunnen zijn? En op het moment dat dat gelukt is, ja, dan mag je best wel heel erg trots zijn. Want dan heb je een, een unieke foto gemaakt. De Polaroid 1000 instant camera. De werelds simplest camera. Het is de present that present... dat je your pictures in minuten in briljante color For Voor instant excitement, instant laughter... Instant fun. Polaroid 1000. Ik vind zelf de, ja, de, wat, wat wij noemen de vouwcamera, de foldingcamera... die je open, open kunt klappen, dat vind ik een geweldig mooi model. Dat is een model die, die is uit 1972 al. En uh, ja, die is nog steeds geweldig mooi. Uh, ja, daarnaast hebben ze uiteraard in de tijd meerdere modellen gemaakt. En dan komen er ja, van die, van die, van die tijdelijke acties... Uh, Waar, waar ik zelf het, uh, het model minder geslaagd vind. Dat is een kwestie van uh, marketing. Het is de LP onder de camera. Het LP ook nooit weg geweest. Het uh, LP ook niet bedoeld om de CD weer uh, uit de markt te prijzen. Net zoals als, als de analoge fotografie, de polaroid camera, Niet bedoeld om de digitaal te vervangen. Het kan er uitstekend naast, uh, naast lopen. Ik moet ze nog eens een keer mooi uitpakken en, uh, en oppoetsen. Deko Pans over de eerste demonstratie van de Polaroid-camera deze dag in 1947. It's cold outside I've got to go away Oh, baby, it's cold outside This evening has been Been hoping out. that you drop so it So very nice I'll hold your hands They're just like My ice My father will start to worry Beautiful, watch your husband. My hug. father will be pacing the floor Listen to that fireplace rail so really I'd Please don't hug. Maybe just a half Why a drink don't you more? put some records on while I pull Oh, baby, it's bad out there. Say what's in this train? There's no caps to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight. I'll take your hat, your hair. Looks I sweat. want to say no. Mind if I move a At close. least there will be. Ooh, but I tried. What's the sound of hurting my brain? I really can't stay. Baby, don't hold out. It's cold outside. The answer is no. You know it's cold outside. This welcome has been you so in. nice and warm. Look out the window. At that my star. sister will be suspicious. Oh, your lips look delicious. My brother will be there at the door like waves upon a tropical like shore. I Ooh, your lips are delicious Or maybe just a stare at Never mine Never such a blizzard for got to go Oh, on. Or maybe you would freeze out there Say, me a call You know it's up to your knees out there you Tom Jones en Surris with Baby It's Cold Outside. Het is 7 minuten voor 10. U luistert naar de Cairo op Radio 1. Exact een maand voor de presidentsverkiezingen is er komende zaterdag opnieuw een demonstratie voor eerlijke verkiezingen in Rusland. Verwacht wordt dat er tienduizenden mensen met spandoeken een protestmars door Moskou zullen lopen. Peter Damkoer daar in de Russische hoofdstad. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunnen we spreken van een Russische lente in aantocht? Nou misschien nog wel een beetje, een beetje te vroeg. Wat we wel kunnen zeggen is dat er een hele nieuwe generatie uh, Russen plotseling politiek actief is geworden. En die geen organisatie nodig hebben, die geen oppositiepartij nodig hebben. Die elkaar weten te vinden via de netwerken van, uh, van internet. Een mooi voorbeeld was afgelopen zaterdag. Er was aangekondigd dat een aantal mensen met de auto gingen protesteren tegen Poetin. En voor uh, uh, uh, schone verkiezingen zoals het, zoals het heet. En er werden 30 auto's verwacht, tot in het er 4.000 en nog eens duizenden mensen aan de stoeprand op de tuinring rond het centrum van Moskou. Het is een soort Moskouse lente, maar wel onder een ongelooflijke risico. Ja, dus is de vraag hoeveel mensen er met, met, met min 25 is bij jullie, daar geloof ik op dit ja, moment ja, ja, de ja. straat op zullen gaan. Mag dat zomaar van die Poetin, want die houdt, tenminste vertel je mij altijd, niet zo heel erg van kritiek. Nee, en hij, hij, hij probeert natuurlijk met zijn, met zijn travant op alle mogelijke manier uh, dit, dit protest uh, tegen te werken. De, de, de mensen die gaan protesteren worden afgeschilderd als uh, gefinancierd door het Westen, door allerlei westerse organisaties met het ministerie van Buitenlandse Zaken van in Washington natuurlijk uh, voorop. De mensen worden afgeschilderd als geen Russische patrioten. Want Russische patrioten die steunen natuurlijk Poetin. En ze worden daar zelfs afgeschilderd als vijanden van Rusland. Juist. Uh, is het nou zo dat het een bedreiging is voor de positie van Poetin? Want zijn partij, uh, Verenigd Rusland, staat historisch laag in de peilingen. Maar ja. hij zelf is nog tamelijk populair, toch? Ondanks nou. alle verhalen en kritiek op verkiezingsfraude mogelijk gepleegd. Ja, dat is het, het, het, het grote probleem voor dit protest. Ja, het gaat over schone verkiezingen. Maar er zijn geen kandidaten waarop de mensen die gaan protesteren zouden willen stemmen. Ze willen niet stemmen op Poetin. En dat doen er nog een aantal kandidaten mee. Die voor het decorum van de zogenaamde democratie à la Poetin uh, meedoen. Maar daar wil niemand, uh, geen wel Denk ik, met mensen op stemmen. Dus het protest is, wordt een beetje gecompliceerd. Uh, men kan stemmen. Voor schone verkiezing, maar op wie moet je dan stemmen? Tegen Poetin. Maar je kan niet tegen Poetin stemmen, want er is geen andere kandidaat om op te stemmen. Nee. Dat maakt het een beetje problematisch, dit, dit, dit, dit protest. Wat men eigenlijk wil, is gewoon nieuwe verkiezingen voor het parlement. Die gefraudeerde verkiezingen van december moeten overgedaan worden en deze presidentsverkiezingen moeten uitgesteld worden. Nou, daar gaat Poetin niet voor, natuurlijk. Hij staat laag in de peilingen, 37% volgens betrouwbare. Uh, uh, volgens betrouwbare peilingen. Den, en hij wil natuurlijk in de eerste ronde winnen. Dan moet hij ongeveer 15% moet hij zien bij te smokkelen... met een beetje creatieve fraude, wat wij hier verkiezingstechnologie noemen. in de eerste ronde toch als president te zegenvieren. Ver verkiezingstechnologie. Durf je inmiddels wel een flesje krimchampagne uh, in te zetten op zijn overwinning? Ja, dat, dat, dat, is, dat is geen probleem voor deze, voor deze verkiezingen. Hoe men het fixt. Dat is iets anders, maar ik denk dat zijn legitimiteit na deze verkiezingen... die er ongetwijfeld weer heel rommelig uit zullen zien... en waar, eh, waar heel veel gesjoemeld zal, uh, zal worden, zijn legitimiteit. Ja, daar valt veel op aan te merken. En ik denk niet ja. dat hij zijn periode van zes jaar zal volmaken. Verkiezingstechnologie. Nieuw woord geleerd van Peter Damkoer in Moskou. Dankjewel, Peter. Straks, dames en heren, de overheid moet sterilisatie van verstandelijk beperkte ouders verplichten... zegt Jeugdzorg Amsterdam, bij de Cairo. zometeen naar tien.